Kees Groot met het NOS-journaal. De kantoren op de grens tussen de twee landen zijn in handen van Servië. Gisteren namen Kosovaarse agenten de kantoren in, volgens eigen zeggen, om te voorkomen dat Servische goederen de grens over worden gesmokkeld. Ze raakten slaags met woedende etnische Serviërs waarbij één agent werd gedood. Vandaag staken de Serviërs een van de grensposten in brand. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De Servische president Tadic heeft opgeroepen tot kalmte. Volgens hem is het gewelddadige optreden van de etnische Serviërs niet in het belang van zijn land. Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid in, maar het land is door Servië nooit herkend. Air France KLM is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken. De luchtvaartmaatschappij leed een verlies van bijna 200 miljoen euro tegen een winst van ruim 700 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Het verlies is ontstaan door de hoge brandstofprijzen, de nucleaire crisis in Japan en de politieke onrust in het Midden-Oosten en Afrika. In Londen is met allerlei festiviteiten gevierd dat de Olympische Spelen over precies een jaar beginnen. Op Trafalgar Square in het centrum werden de ontwerpen getoond van de medailles. Premier Cameron beloofde dat in Londen de beste Spelen ooit zullen worden gehouden. Schoonspringer Tom Daley maakte de eerste duik in het nieuwe zwemstadion vanaf de 10 meter plank. De bouw van dit stadion is net afgerond en het is de laatste van zes grote sportcomplexen in het Olympisch Park in het oosten van Londen. Over precies een jaar zullen meer dan 10.000 sporters naar de Britse hoofdstad komen uit meer dan 200 landen. Het weer, vanavond hier en daar nog een bui en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, maar later weer buien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon Zee Zee Zandvoort En Zomerhits ZFM Dit is de zomer van ZFM Met. Met nu Tap Trapie Dames en heren. Bij twee uur van People Radio, aflevering 734. We zijn begonnen met de prachtige CD van Terry Oldfield, Celtic Spirits, van het label New Earth Records. Ook te verkrijgen bij Osho.nl. We hebben even kijken, oh ja, She moves Through The Fair. Dat is een uh, nummer die door vele artiesten uh, is uitgebracht, uh, zoals Lorena McKinnis, maar ik dacht ook uh, Sting. Goed. We gaan verder met een uh, ton wat dansbaar plaatje. Forget your limitations and Dance journey van Rishi en Harshi. Ook via Osho.nl. Ik zou zeggen, veel luisterplezier. plezier. Oh tweede uur van Peaceful Radio aflevering 734 uh, dat kan er niks aan doen. De, nou ja, dat is altijd makkelijk gezegd natuurlijk. Uh, maar goed, het systeem wat ik zelf heb ontwikkeld uh, bracht al deze soepele muziek bij elkaar. Morning Star van de CD Finger Painting van Ossie Allers, goed van het label High Octave Music. Een label wat uh, ja, een ernstig probleem geloof ik, is geraakt. Het is uh, niet meer te vinden, tenminste wel te vinden op internet, maar de website doet het niet meer. Dus of het label nog bestaat, ik weet het niet. In ieder geval, we gaan wel afsluiten met dit label. En wel met de CD Vital Force van de Third Force, waar onder andere Elena Scanasie de sympathieke Amsterdammer deel uh, heeft van uitgemaakt. Ook swingende muziek begint al maar heel rustig en dan, uh, ja, dan gaan ze het tempo opvoeren. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio, aflevering 734. En wil je net eigenlijk allemaal wat rustigere muziek horen? Nou, luister dan even naar de andere programma's van uh, Peaceful Radio op de website www.peacefulradio.eu. Mijn naam is Benno Veugen en wat mij betreft graag tot de volgende keer dag.